8 uur dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De NS moet stoppen met het uitdelen van boetes aan reizigers met een treinabonnement... die zijn vergeten in te checken. Dat willen de regeringspartijen VVD en PVDA. Ze willen dat de NS trouwe klanten niet langer als zwartrijders behandelt... en dat conducteurs in zo'n geval iemand handmatig kunnen inchecken. Reizigers met een vrij reizenabonnement krijgen nu nog wel eens een bekeuring... omdat ze niet hebben ingecheckt. Volgens reizigersvereniging Rover en de Consumentenbond mag dat juridisch niet. In het uiterste oosten van Rusland zijn zeker 54 opvarenden van een vissersboot verdronken. Hun schip zonk in de buurt van het schiereiland Kamchatka. Reddingswerkers hebben 63 mensen levend uit het ijskoude water gehaald. 15 mensen worden nog vermist. Het schip zonk nadat de machinekamer onder water was gelopen. Gewapende aanvallers hebben in het oosten van Kenia een universiteit aangevallen. Daarbij zijn zeker twee bewakers gedood en is een groep studenten in gijzeling genomen. De aanval in de stad Garissa werd vanochtend vroeg gepleegd door zeker drie mannen. Ze zouden de eetzaal en slaapzalen hebben bestormd en om zich heen hebben geschoten. Omroep Max heeft een boete van 162.000 euro gekregen van het commissariaat voor de media. Tijdens het tweede seizoen van Heel Holland Bakt verkochten Albert Heijn en Bol.com een serie bakproducten onder de noemer Heel Holland Bakt. Het commissariaat vindt dat Aholt heeft kunnen profiteren van het succes van een met publiek geld gefinancierd programma. De boete is opmerkelijk, want Omroep Max heeft de merchandise-rechten van het programma niet. Die zijn van de BBC en die heeft vorig jaar een overeenkomst gesloten met Ahold. Het weer, eerst nog wat buien bij een krachtige tot harde noordwestenwind. Later trekken de buien weg, neemt de wind af en schijnt de zon geregeld. Het wordt een graad of negen. Dit was het NOS.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 ZFM in 2015 al 25 jaar live. live. C -C Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort.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 Um, ik, ik, ik raak niet in paniek aan een lift. Ook niet als ook het donker niet. wordt. Mijn echtgenote wel. Uh, die wordt daar veel onrustig Dus het, is ook een, een, het zit in je karakter en in je wijze van leven. Ongeacht de leeftijd. Nou, nemen ouderen vaker de lift dan jongeren. Precies. Um, ik moest mijn auto halen. En die staat onder in de garage bij het Louis-Davids-carré. Dus ik heb alle trappen genomen. Want ik had de autosleutels niet en alle trappen naar beneden. Want de lift deed het niet. Dat is goed. Um,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 En vervolgens hoor je vanzelf al of er op zo'n deur wordt geklopt of niet. Ja, dat is waar. Dus dat, het als het paniek is dan... En het is natuurlijk hartstikke vervelend. Laat ik dat vooropstellen. stellen als je ja. moet ondergaan. Maar je wordt eruit gehaald. Ja.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 Ja, dat, dat, is, dat is nuttig om te zien. Ik denk dat er wel een paar leermomenten zijn, maar dat blijkt vanzelf uit de evaluatie. Dat, dat ja. is het mooie dat van zo'n veiligheidsstructuur, is dat daar ja. gelijk ook mensen meeschrijven en kijken van even hey, wat zouden de volgende keer wellicht handiger kunt. Ja. Ja. ja. Goed, nou zoals gezegd in het begin, uh, zo één keer in zoveel tijd praat u ons bij. Uh, en een van die onderwerpen is het komende circuit. Uh,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 dat is het mooie. En dan hebben we nu een beetje pech. Als ik naar buiten kijk, luisteraars. Ja. dan is het grijs. Ik hoop dat het morgen zulk mooi weer is. als nee. ik de 12 loop. Want uh, <laughs> ik heb de hoop al opgegeven. dat ik daar de toptijd ga neerzetten. met Windkracht 7 tegen. De voorspelling is niet erg gunstig. Nee, nee. <lacht> dat is mild uitgedrukt. Wat is, wat is het, het doel deze keer? Althans, het goede doel wat gekoppeld is. Ja, volgens mij is dat de Stichting Melandon. Maar Jos Polman kan dat nog veel beter uitleggen. en dat.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 Dus vanuit die gedachtegoed proberen we daar van alles te laten ontstaan. wat maar bruist en toevoegt aan Zandvoort. Ja, ja het, het uitgangspunt is de economische en de welvaart van Zandvoort? Um, ja, eigenlijk misschien nog zelfs wat breder. Het is toeristisch-economisch ingestoken toerist... en daar leiden die waarden toe. Oké. Okay.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 Waardoor je eigenlijk het hele verkeer gaat mengen. Waardoor je een soort natuurlijke verleiding gaat krijgen naar de Haltestraat Om de verbinding met het centrum te gaan krijgen. Want dat is altijd al een van de kritiekpunten geweest. En wij denken dat met die huidige invulling van het straatpatroon. De wegverbeelding. Dat je dat meer verleidt. Dus daar zijn we nu ook heel concreet mee bezig. Ik heb daar kijkje genomen. Ik moet eerlijk zeggen. De bestrating was vrij armoedig daar. En dit is echt een facelift. U drukt zich mild uit over het verleden.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 Dus laten we kijken waar we jullie kunnen ondersteunen. Ja, en, en dat is een hele mooie combinatie. En we moeten natuurlijk eens stoppen met praten, maar het gewoon gaan ja, doen. Gaan doen. Ja, dat even nog even over de sloop van het zwembad. Is daar een, een echte deadline van wanneer dat zeg maar klaar moet zijn? In de zin van dat daar dus ook mooie rode tegels liggen. Net als ik weet in de elsbach er, er is ongetwijfeld een planning. die ken ik niet uit mijn hoofd, vooral niet omdat ik niet de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 En naar bos, daar zijn we toen verdwaald. Van de weg geraakt, carrière gemaakt. Heel die van de vergeten. En Nederland herrees. Onder reis van die blanke schoen Die won vier al goud in Londen. Als je jokte was, dat zonde. Legt we zo kwam klaar. In het de derde. Eerst het teken dat de zaak al was bekeken voor zover je zonder plichtsbesef je leven leeft.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 Oh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 is er ook, maar ik probeer altijd respectvol te blijven en te zoeken naar wat is de werkelijke boodschap. Niet iedereen kan zich heel vaardig uitdrukken. Dus dan vind ik als bestuurder, als ambtenaar of wat dan ook, zoek je naar van wat is de werkelijke boodschap. Dan check je dat, maar je blijft respectvol. Ook al word je onrespectvol bejegend, dan zeg ik er ook wel wat van. Dat heeft mij wel, ook dat ik portefeuillehouder ben, dat maakt dat ik iets scherper erin ga staan. En dat ik ook zeg, nou ik vind de wijze waarop u mij nu bejegend echt niet kunnen. Dus we kunnen het over twee dingen hebben.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 Dat in uw, uw communicatie? Of is de structuur nog steeds zo dat u direct kunt communiceren? Ehm. Um...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 Want ze doen echt goed ja. werk en veel werk mogen wij niet zichtbaar maken. Hè? Ja. Want dat is dan allemaal privacy protocollen. Ja. Dat is goed. Maar dus mag van mij verwacht worden dat ik beide zaken goed in balans hou.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 Nee, ik wilde even, uh, even zeggen, ik hoop dat ik morgen, morgen. in 1 uur en 8 minuten 12 kilometer loop. Maar ja, ik weet niet of dat vader, gaat lukken. Je hebt toch wel geoefend? Ja, ik heb wel geoefend, maar uh, ik had niet gerekend op windkracht 7-acht uh, uh, uh, op de kust. Ja. Dus dat gaat pal tegen. Ja. Goed. En, uh, en, en door het dorp ben ik eraan gewend uh, dat ik word aangemoedigd. Dus dat ja, laatste ja, ja, stuk ja, ja. komt wel goed. Dat, dat laatste stukje, stukje prettig. Dat is goed. Ja, ja. Ja, dat is ja, ja. Nou, heel veel succes uh, morgen. En, ja, dank. Uh, ik hoop dat het... Uh, ja, nou ja, goed. Staat uw vrouw halverwege met een... Ze ver... uh, staat altijd op punten waar ik me laat verrassen. Dus, uh. <lacht> <lacht> Oké. Okay. Nou, heel erg bedankt voor bedankt de tijd die we even komst. De vrijmaken maken in het weekend. Ja. Ja. Graag gedaan. En morgen heel veel en, uh, succes. En voor u ook allen, ook luisteraars thuis, een heel prettig weekend. Oké. Ja. Ja, dan. We gaan verder met uh, Fleetwood Mac. Go your own way.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 En uh, misschien wordt het op een website allemaal uh, wat makkelijker. We hebben verschillende categorieën. Denk aan uh, boodschappen doen, honden uitlaten, uh, ontmoeting, wandelen, uh, Van alles. Ja. Een nou, stekker van... aanzetten. Sorry? Een stekker aanzetten. Klussen er. is ook Klusjes. een... een, een, een, uh, een... Is dat, of vangen jullie dat onder die hulp? Teleen is ook een categorie. Nou ja, het is een soort website waar mensen kunnen... Kijk...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 dat is natuurlijk onzin als je dat twee keer per jaar gebruikt... Uh, om daar een nieuwe voor te kopen. En je kan natuurlijk inderdaad zeggen... van nou kan dat met elkaar wel, wel lenen. Ja, ja, er zijn verschillende websites. Uh, je hebt ook buf.nl in Haarlem. Maar dit, dit, dit is echt gemaakt voor en door Zandvoort. Dus hij wordt ook onderhouden. Hij is gemaakt door, een, door Mark Kuik. Uh, vrijwilliger, die, die is webdesigner... maar dat heeft hij vrijwillig uh, gedaan. Catherine Richter heeft hem vormgegeven. Dus het is, en, en hij wordt ook onderhouden door uh, drie vrijwilligers...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 zover. Dit was even een tipje van de sluier. Het is ja. nog in ontwikkelingsfase. Nog twee weken. Oké. Okay. 14 april. Onthouden. Ja. En dan um, ook graag wat aandacht voor de jonge moedergroep. De jonge moedergroep start bij pluspunt. Het is ook Zandvoort en uh, Context We hebben samen een, uh, een jonge moedergroep voor.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 Op 14 april, dinsdag 14 april. Dezelfde dag als dat de website gepresenteerd Ja, dat is middags. De lancering van de website okay. is middags. S morgens, om 14 april, 10 uur tot 12 uur. En dat wordt vanaf september wordt dat maandelijks waarschijnlijk. Wachten even af hoe het loopt. Op dinsdag een digitaal spreekuur. Een open inloop. Je kan vragen over je iPad, je laptop, je smartphone.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 Nee, ik ja, ik ook, ook, ook al. <laughs> maar ineens verandert zich oh, de e-mail-software. Er ja. ja. komt een hele nieuwe versie Precies. binnen. En... Ja.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 Een hulpdesk die je echt helpt iets te doen wat je zelf niet kunt. En dat is dan op een laptop of ja, tablet. Nou ja, of, of Kom naar dan. het digitaal spreken. Ja, en ja. Uh, stel je vraag. Ja, ja Dat is niet, niet een kwestie van kennis. Dat is een kwestie van het niet kunnen.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 Oké, okay. het lastig hoor. Ella, gezien, maar goed, digitaal spreken uur dinsdag 14 april. Ja. Zijn er nog dingen die je kwijt nee, wil? Of was uh... jij, had je alle verhalen gedaan die je wilde doen? Zijn er nog cursussen die je nog wil benadrukken?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 off.